8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Kredietwaardigheid VS opnieuw in Geding. Walvisconferentie mislukt en enorme wietplantage ontdekt in Mexico.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 Die praktijk is sinds 2001 verboden, maar kippenboeren kregen steeds ontheffing. Staatssecretaris Bleker heeft die ontheffing nu verlengd tot 2021. Hij stelt wel de verplichting dat de snavel, die bestaat uit bloedvaten, zenuwen, huid, bot en hoornlaag, voortaan via infraroodstraling worden ingekort en niet meer met een mes. Die infraroodstraling genereert zoveel hitte dat het snavelweefsel binnen een paar weken afsterft. Die methode wordt al gebruikt bij kalkoenen.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 Het Mexicaanse leger heeft de grootste marihuana kwekerij uit de geschiedenis van het land opgerold. De plantage was zo'n 170 voetbalvelden groot en werd ontdekt in het noorden van Mexico op 100 kilometer van de grens met de Verenigde Staten. Er werkten tientallen mensen. Het gebied was grotendeels afgedekt met een zwart net, zodat de marihuana planten in de schaduw stonden. Vanuit de lucht was niet te zien dat er marihuana werd gekweekt. De drugs worden vernietigd.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 ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd... en de brokstukken staan op de spitstrook. En die brokstukken trekken nogal wat bekijks... want tussen Roel en Hoofddorp er staat er 8 kilometer file. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam... tussen Knoopend Zaandam en Knoopend Koenplein, 3 kilometer file. Dan de A10 Ring Amsterdam Noord richting eh, Ring Oost... tussen Schellingwouden en Zeeburg, 2 kilometer file. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. 12 kilometer file tussen Afrit-Numansdorp en de Heinenoordtunnel. kunt beter omrijden via de Moerdijkbrug. Naar verwachting is de weg om 11 uur weer vrij. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl. De spaaronline online rekening is de spaarrekening met een toprente van 2,7 Waarbij je kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt.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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Geitenhouders zijn wel erg traag met het vaccineren van hun dieren tegen de Q-koorts. De staatssecretaris maakt zich zorgen. De landbouworganisatie reageert. En we kijken vooruit naar de uitslag van de stresstest voor de banken. De wankele schoorsteen in Rotterdam gaat vandaag vallen. En twaalf chemische bedrijven zijn nu met naam en toenaam in het nieuws. Ze hebben hun zaakjes wat betreft de veiligheid niet voor elkaar en dat kan niet. Want je wilt voor de mensen in de bedrijven zelf en voor de omwonenden de risico's zo klein mogelijk maken. Dat zegt staatssecretaris Asma voor Natuur en Milieu. Na aanleiding van de brand bij Chemiepak in Moerdijk... is onderzoek gedaan naar de veiligheid... bij de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Bij twaalf van die bedrijven is de boel al een tijdje niet in orde. En waarom lossen die bedrijven die problemen nou niet wat sneller op? We gaan erover praten met hoogleraar crisisbeheersing Ira Helsloot. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Helsloot, u heeft het gelezen, dat rapport. Uh, wat zegt dat nou over de werkelijke veiligheidssituatie bij die twaalf genoemde bedrijven? Um, nou, het zegt nog niet echt alles wat mij betreft. Het rapport zegt ook namelijk niet alles over de uh, veiligheidssituatie bij de andere 400, de uh, twee of zo chemische bedrijven die blijkbaar wel op orde zijn. Want dit is een rapport dat vooral naar het papier kijkt, naar de papierwinkel. Um, nou moet de papierwinkel natuurlijk ook in orde zijn... Uh, maar ik ben daar een beetje sceptisch over, want wij weten uit, uh, uit ongevallen onderzoek dat uh, de papier en de werkelijkheid vaak niet met elkaar overeenkomt. En dat dan kan twee kanten op. Je kunt hier best kleine bedrijven hebben, relatief kleine bedrijven uh, tussen hebben zitten, uh, die wel hun best doen uh, op veiligheid, maar alle papier niet op orde hebben. Uh, en anderzijds, en kijken we naar het BP in de Golf van Mexico, dat had alles in papieren op orde, hm. maar toch een slechte veiligheidscultuur. Ja, maar goed, um, je moet er natuurlijk alles aan doen om problemen te voorkomen. En als je dan ziet dat er bij die twaalf bedrijven vaak niet een actueel noodplan is, dat lijkt mij uh, wat zorgelijk. Ja, nou ja, ik denk dat ik dan altijd. Dat, het is wel uh, wat slordig om dat niet te hebben. Um, het is nog veel <laughs> erger om uh, uh, een plan te hebben. Uh, ik zeg, het is slordig, uh, omdat. Uh, ik zeg, even uh, uh, juist de datum erboven. En in de inspectie blijkt het uh, uh, al een actueel noodplan te zijn. Uh, dus dat is. Uh, uh, het is bijna grappig als je niet door de papieren testen heen komt. Mm. Um, uh, maar als je wel een noodplan hebt. Dan wil dat nog helemaal niet zeggen uh, dat je, dat, je nou ja, zeg, dat het een goed en werkend plan is. Hey, dus ik ben daar nou nogmaals heel sceptisch over de waarde van, uh, van dit soort uh, uh, onderzoekingen. Um, en de overigens de inspectie geeft zelf ook aan. Hè. Ze is op geen één van deze bedrijven geweest. Ze heeft het gedaan met de, uh, de opbrengsten van de inspecties die vanuit de veiligheidsregio's uh, zijn gekomen. Um, en dat zijn ook, uh, waar de overtredingen nog zijn, zijn dat overigens ook nog overtredingen die, uh, waar de handhaving nog loopt zoals dat heet. Hè? Dus waar bedrijven nog een hercontrole moeten gaan krijgen. Um, en ik mag aannemen dat de meeste bedrijven dan even zullen zorgen dat er de juiste datum boven dingen staat. Laten we eens naar een van die twaalf bedrijven gaan. Dat is VECOM in Maasluis. Coördinator kwaliteit, arbo en milieu van dat bedrijf is Ineke Teunen. Mevrouw Teunen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom staat bijvoorbeeld uw bedrijf op die lijst? Nou, ik kan het verhaal van de heer Helsloot helemaal onderschrijven. Dat is namelijk ook bij ons het geval. De oorzaak dat we op de lijst staan, dat is dat het registreren niet altijd zorgvuldig gedaan is. Daar zijn diverse oorzaken van, waaronder andere personeelsverloop. daarom is de KAM-afdeling ook versterkt de afgelopen tijd. het registreren waarvan? Van allerlei maatregelen die wij wel uitvoeren en inspecties die wij wel uitvoeren. De operationele veiligheid is daarbij ook nooit in het gedrang gekomen. Het gaat bijvoorbeeld over audits die niet uh, voldoende uh, uitgewerkt zijn. Ja. De risico-inschatting die op zich wel gedaan was, maar die mij graag uitgebreider zag. Ja. Maar goed, dat kunt u wel weten, want dat moet de inspectie natuurlijk ook weten... anders kunnen ze er niet van uitgaan dat het bij u in orde is. Nee, dat klopt. Nu is het zo dat wij uh, procedurele uh, uh, ja, mankementen, zeg maar... Uh, wij ook als uh, bedrijf de tijd krijgen om die dingen op te lossen. Natuurlijk zijn wij in tussentijd in constant contact met de DCMR. Uh, DCMR is de Milieudienst Rijmond, waar wij onder vallen. En uh, dat gaat in heel goed overleg. En zij hebben aangekondigd in november dus weer een inspectie uit te voeren bij ons. En dan gaan ze zo het lijstje na of alles op orde is. Nog even naar meneer Halsloot. Um, wij lezen ook dat meneer Atzma wil dat er kwaliteitscriteria, duidelijke kwaliteitscriteria komen... voor inspecteurs en dat die in de wet moeten worden vastgelegd. Hoe staat dat eigenlijk met de inspecties in Nederland? Zijn die op orde? Nou, nee, ik vind de kwaliteit van de inspecties uh, niet voldoende. Kijk, het bedrijf wat u net haalt, uh, aanhaalt, dat zit in Rotterdam-Grijmond. Dat is natuurlijk de topregio. Uh, daar zit ook bijna alle chemische industrie. Dus daar hebben ze inspecteurs die verstand van zaken hebben... Uh, maar zelfs daar geldt, uh, en we noemen dat informatie asymmetrie, dat zo'n inspecteur die komt één keer bij zo'n bedrijf, die op dit moment uh, komt hij er, en dan gaat hij allerlei papieren lijsten doornemen, straks krijgen we misschien nog meer criteria waar hij naar moet kijken, maar hij komt uh, te weinig op het bedrijf zelf en hij heeft te weinig verstand van de bedrijfsprocessen zelf. Uh, en hij zou dus echt op zo'n bedrijf moeten rondlopen en verstand van zaken moeten hebben... en kunnen zeggen van nou, dit deugt en dit deugt niet. En wat je nu krijgt is uh, wat ze in uh, de kwaliteitscriteria wel noemen. Je kunt uh, alle papieren op orde zei, uh, maar hebben en dan mag je uh, betonnen zwemvesten maken. Ja. Voldoet aan dan alles, ja. Uh, maar ja, je hebt er niks aan. Mevrouw uh, Teunen van Vekom, klopt dat wat meneer Helsloot zegt? Hebben ze uh, te weinig verstand van zaken? Nou, en kopen ze te weinig? Dat kan ik in ons geval niet onderschrijven. Nee. nee, want U zit in die goede... regio waar ze wel opgeleid zijn natuurlijk. Ja, inderdaad. Omdat wij in zo'n risicogebied zitten... zijn zeker de handhavens goed op ja. de hoogte. Maar kunt u werken met gemeente en provincie? Want daar valt het eigenlijk onder. Hè? Die zijn verantwoordelijk. Ja. We hebben goed? ja, dat gaat prima. U ja. kunt hen ook bellen daarover om dat bevestigd te krijgen van hun kant. Ja. Mevrouw, uh, meneer helsloot uh, nog even verder. Want uh, uh, die gemeenten en die provincies, zijn die voldoende uh, in het bezit van, van, van kennis? Um, nou, dit ligt al, de inspecties liggen in het algemeen het al niet meer bij de gemeente zelf. Maar die zijn georganiseerd in het uh, veiligheidsregio verband. Dus het is niet meer zo dat een kleine gemeente uh, zelf een ingewikkeld bedrijf moet uh, inspecteren. Maar dat blijft nog steeds... Het, uh, ...dat de meeste chemische industrie ligt maar in een paar regio's... ...en Rijnmond de meeste, eh, Amsterdam en omstreken... Eh, ...en er zijn natuurlijk ook heel veel regio's waar maar een paar bedrijven liggen... ...en die regio's kunnen simpelweg niet die expertise zelf eh, oproesten... ...die nodig is om zinvol naar een bedrijf te kunnen kijken. Um, dus um, um, nou ja, het is echt gewoon onmogelijk dat daar op de juiste wijze de kwaliteiten, de veiligheid van dat soort bedrijven beoordeeld kan worden. Ja, ja dat, toch klinkt dat eh, best zorgwekker, meneer Halsloot. Het, het, betekent dat dat er zo weer een, een chemiepak zou kunnen ontstaan? Um, oh ja, dat kan het zeker en dat zal het ook ontstaan, omdat chemiepak... Uh, dit rapport is gekomen naar aanleiding van een vraag van een Kamerlid dat terecht zei... je moet kijken naar dezelfde gevarencategorie categorie als chemiepak. Een Chemiepak is een bijzonder soort chemisch bedrijf. Namelijk een chemisch bedrijf aan de onderkant van de markt. Waar bijna geen geld verdiend wordt. En dat soort bedrijven zijn echt hele grote risicobedrijven als het gaat om onveilig gedrag. Want als je geen geld hebt, is het ook heel moeilijk om veilig te werken. Mm. Um, dus ja, dat soort bedrijven, daar, daar kijken we dus niet structureel naar op dit moment. Omdat we te veel naar papier kijken en niet naar de achterliggende risicofactoren. Mm -hmm. Ja, dat soort bedrijven zijn nog steeds een op. Ja, maar verantwoordelijkheid moet natuurlijk ook bij die bedrijven zelf liggen. Nog even naar Vekom. Zeker, ja. ja mevrouw Teunen, want uh, bij u zijn in 2010 ook problemen geconstateerd. Er is ook een brandje geweest. U had het natuurlijk ook al lang kunnen oplossen en het wel in orde kunnen hebben. Waarom is dat dan toch niet gebeurd? We hebben de uh, zaken ook opgelost. Alleen we hebben dat nog niet afgemeld... omdat het gebruikelijk is dat bij een herinspectie ja. daarna gekeken wordt. Maar het gaat om de details. U moet natuurlijk ook precies zijn. Dat is waar. Dat hadden we kunnen doen. En dat gaan we dus ook wel doen... Uh, ons was ook niet bekend dat dit nu in de openbaarheid zou komen. Nee. Dan, dat geeft natuurlijk ook. Uh, bij de volgende keer verwarring. Is, is het bij u in orde. Ja, en ik wil eraan toevoegen dat wij in uh, verhouding uh, tot uh, Chemiepark. veel minder gevaarlijke stoffen hebben. <lacht> Mevrouw Teunen van, nee, van uh, VETOM, in Mag ik uh, even iets toevoegen? Als u heel snel bent. Oké. Okay. Bij ons loopt ook een procedure uh, en een vergunningaanpassing. Omdat wij de hoeveelheden gevaarlijke stoffen ook naar beneden hebben gebracht. Hm. En wij verwachten daarom bij een, een nieuwe toetsing geen BZO-prichtig nee. bedrijf meer te zijn. Goed, u bent daar in ieder geval uh, zeer mee bezig. Hartelijk ja, dank. zeker. En hoogleraar crisisbeheersing Ira Helsloot ook hartelijk dank voor uw uitleg. Ja. Zitten ze in de stress? Europese banken die op de pijnbank hebben gelegen. Zijn ze bestand tegen financiële rampspoed? Zometeen blikken we vooruit. Eerst maar eens eventjes naar de weg. En het gat in de weg. Ja, weer de hart. Hoe is het Het gat in de A29. Uh, ja, Bergen op zomer richting Rotterdam. Dat, dat gat zit er nog steeds. Ik weet niet hoe ver ze zijn. De belofte was de 11 uur, dus uh, daar houden we ze voorlopig maar aan. Tussen afrit Numansdorp en de Noordtunnel op de A29 richting Rotterdam. Dus 12 kilometer op dit moment, drie rijstroken nog steeds dicht... Omrijden, dat kan het beste richting Rotterdam via de Moerdijkbrug. Nou, we gaan zomaar even bellen met Rijkswaterstaat om ja. te horen hoe het staat met dat gat. Dankjewel, Erwin. Yo. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Even naar de geitenhouders, want twee derde van hen heeft de dieren nog niet gevaccineerd tegen de Q-koord. En dat terwijl over twee weken alle bedrijven hun geiten en schapen ingeënt moeten hebben. Staatssecretaris Bleker van Landbouw maakt zich dan ook ernstige zorgen. Voorzitter van de LTO-vakgroep geitenhouderij, Jeanette van de Ven. Goedemorgen. Goedemorgen. Maakt u zich ook zorgen? Uh, minder als meneer Bleker, denk ik. Waarom? <laughs> omdat ik uh, ervan overtuigd ben de, de geitenhouders wel gaan vaccineren. Omdat ze overtuigd zijn van de noodzaak hiervan. U proeft geen onwil. Nee, nee zeker niet. Maar waarom gebeurt dat dan nog niet? Uh, als ik kijk naar mijn eigen bedrijf, ik heb gisteren mijn laatste koppel gevaccineerd en ik heb bewust zo laat gewacht dat ik dan de jonge lammetjes die dit jaar geboren zijn ook meteen kan vaccineren? Die ja. moeten namelijk drie maanden oud zijn. En de meeste worden in ja, februari maart geboren. Dus de staatssecretaris die begrijpt het niet? Uh, nee, ik denk dat het heel terecht is dat hij de signaal naar buiten brengt. Want hij uh, kijkt wat er geregistreerd is in de centrale database. En oordeelt daarop, dus als hij dit signaal afgeeft... dat er maar een derde geregistreerd is... dan heeft hij terecht een, een boodschap voor die geithouders. de geithouders. Loopt de sector nou niet het risico dat het zich ophoopt... en dat het straks allemaal niet meer kan? Ik heb van de dierenartsen geen signaal gekregen dat uh, bedrijven niet of uh, pas heel laat afspraken maken. Ik heb het gevoel dat het meeste allemaal wel gepland is. En een groot gedeelte van de geit ook al gevaccineerd is. Alleen de centrale databaseregistratie nog achterwege blijft. En ja, de meeste boeren zitten liever op stallen achter de computer... En, ja, dus, dat maakt me wel wat enigszins zorgen. Ja, want we hadden het er moet, eh, altijd net ook al over hoe, uh, hoe het met registreren van gevaarlijke bedrijven zit. Uh, maar dat is in dit geval natuurlijk ook belangrijk. Moet gecontroleerd kunnen worden hoe ja. het ermee staat. Ja, sowieso. En uh, de boeren zijn er zelf verantwoordelijk voor uh, dat die registratie plaatsvindt. Uh, dus dat moet gewoon ook gebeuren. Punt. Wat gebeurt er met de schapen en geiten die uh, voor 1 augustus niet zijn ingerend? Dan uh, komt er een controle van een nieuwe VWA... En uh, desnoods ja, ja. wordt er onder dwang uh, op het bedrijf gevaccineerd. Maar dan komen de kosten uh, compleet voor de uh, geithouder. En die zijn aanzienlijk hoger dan wanneer die zelf het vaccin betaalt en de dierenarts. Wat, wat, wat kost dat? Het vaccin kost ongeveer uh, ja, 2,60 euro, 2,70 euro 70 per geit. En dan komen de dierenartskosten en de btw nog bij. Oké, okay, nou dan is het inderdaad slim om het op tijd te doen. Ja. Jeanette van der Ven, dank u wel, van LTO. Graag gedaan. Dan naar het gat in de A29. Er staat een flinke file tussen Numansdorp en de Heineo tunnel. U hoort dat al de hele ochtend spoedreparatie wordt uitgevoerd. Van het verkeerscentrum Nederland van Rijkswaterstaat, uh, Jos Steehouder. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt dat gat vandaan? Uh, dat uh, gat is, uh, ja, uh, we denken in de afgelopen uh, periode... Uh, met de hevige neerslag uh, ontstaan door, uh, door wegspoeling... Van uh, t, t, t zand onder de, onder de weg? Ja, er zit natuurlijk veel zand onder de weg. En een, uh, een uh, flinke hoeveelheid daarvan is weggespoeld. En, en hoe groot is het gat? Want we hebben gehoord, maar goed, van horen zeggen... dat er een vegenwagentje in is weggezakt. Kan dat? Juist, ja, vannacht uh, bij schoonmaakwerkzaamheden een, uh, een veegwagentje overheen gegaan. En die zakte voor een klein deel met een wiel in, in het asfalt weg. Een er een deuk in het asfalt. Dat uh, oh, okay. was aanleiding om flink uh, onderzoek te doen. En uh, er kwam een flink gat uh, onder het asfalt aan het licht van uh, wel 12 bij 5 meter. Uh, is er, bestaat er een risico dat er meer van dit soort gaten vallen? Want het heeft natuurlijk nogal geregend, er is veel gespoeld. Ja, we hebben niet echt aanleiding om te veronderstellen dat dit uh, overal uh, aan de hand is natuurlijk. Uh, we zijn wel er, heel alert. We hebben als Rijkswaterstaat uh, enkele honderden weginspecteurs langs de weg... En, uh, uh, en, en die, die zijn natuurlijk altijd alert op onregelmatigheden. Hoe lang duurt het nog voordat het gat dicht is, denkt u? De prognose is dat om 11 uur de reparatie is voltooid. Nou, dan bellen we om 11 uur weer. Prima. Jos Houden van Verkeerscentrum Nederland, de Rijkswaterstaat. Dank u wel. Graag gedaan. En dan worden vanavond de resultaten bekendgemaakt van de stresstest bij 90 belangrijke Europese banken. Uh, dit keer geen relax-test, zoals vorig jaar... want toen slaagden wel heel veel banken voor een veel te gemakkelijke test. Dit moet een echte stresstest worden... om te zien of een bank het ook echt houdt als er weer een crisis uitbreekt. Of dat er misschien dan weer meer geld in een bank gestopt moet worden. De test zorgt in ieder geval voor stress en politiek gekrakeel. Want twee Spaanse banken hebben al bekendgemaakt dat ze dit niet gaan halen. En een Duitse bank die wil niet meer meedoen en is boos. Economie-redacteur André maar is hier, André... Ja, eerst maar eens die test, die stresstest, waarop worden ze nu getest? Op een crisisscenario en dan wordt gekeken naar wat er dan gebeurt... met de bank in zijn kernkapitaal, de financiële buffers... of de bank zeg maar dan het zogenaamde core tier one capital... het kernkapitaal, of dat boven de 6% blijft. Dat is allemaal technisch, dat komt er eigenlijk op neer. Heeft een bank voldoende financiële reserves... als bijvoorbeeld de economie elkaar zakt, als de werkloosheid oploopt... als de huizenmarkt instort, als de beurzen het niet lekker doen... en, heel belangrijk, en daar is een beetje de vraag over... in hoeverre dat wordt meegenomen in deze test... Wat gebeurt er met een bank als bijvoorbeeld de staatsobligaties in landen... in slechte papieren, als die in waarde daalt... en vervolgens dus moet afgeschreven moeten worden? Nou, daar gaat het politiek of over, met name over. Want geen enkel land wil zeg maar als voorbeeld dienen... om te zeggen, van alle banken moeten kijken wat er gebeurt met hun kernkapitaal... als Griekenland verzuimt, of als Portugal in elkaar stort... of Ierland in elkaar stort, dan zeggen al die landen... ja, hou, hou, willen wij niet als voorbeeld dienen. Dus hoe ze daaruit gekomen zijn, dat horen we in de loop van de dag. Het komt op een uh, belangrijk en misschien ook wel moeilijk moment... Um... Doen alle banken mee? De belangrijkste systeembanken van een van, van land... dus zeg maar, uh, ongeveer twee derde van de totale financiële sector in Europa doet mee... En al die banken die van belang zijn voor het betalingsverkeer in een land... die zijn sowieso uitgekozen door de centrale banken om Oké. Okay. Uitgekozen, dus het is, het is niet dat ze zich kunnen aanmelden. Men, men uh, je kunt je aanmelden, wordt getest en ja, ondergaat het. Ja, je, ja, je wordt getest en je, je, je doet zeg maar vrijwillig verplicht mee. Uh, oh. Want je bent namelijk belangrijk. En de toezichthouder bepaalt of je belangrijk bent of niet. Uh, en sommige banken hebben zichzelf vrijwillig aangemeld... omdat ze zeggen van anders worden wij niet getest... en dan blijft het bij ons een vraagteken ja, staan ja. van hoe staan zij ervoor. Ja. Je kunt het ook eigenlijk niet maken om niet mee te doen. Maar toch is het nu die Duitse bank die zegt: Ik wil niet meer meedoen. Ja, dat heeft te maken met het feit dat de resultaten komen naar buiten en dan zakken sommige banken. En andere banken komen net met hakken over de sloot. Twee Spaanse banken hebben al aangegeven: wij zijn gezakt. Die Duitse bank is ook gezakt. En die zijn beide boos. Wel de Spanjaarden zijn boos als de Duitsers zijn boos. Want de Duitsers zeggen bijvoorbeeld: ja, maar. Uh, we mogen van de toezichthouder, de EBA, de European Bank Authority... mogen wij niet uh, de Duitse deelname van de overheid meetellen... in ons kernkapitaal. En de Spaanse hebben iets soort gelijks. Ze hebben een financiële reserve opgebouwd... Waar ze, een soort potje waar ze uit kunnen halen wanneer er problemen zijn. Mogen ze niet meetellen bij dat kernkapitaal van de toezichthouder. En dus zijn ze gezakt. En daar zijn ze boos over. Want ze vinden eigenlijk al die banken... in al die verschillende landen met hun eigen cultuur, bankcultuur... met hun eigen regels en spelregels... worden allemaal over één kam geschoren. En dan krijg je dit soort... Ja, uh, voor ongelijkheden en een zakje voor zo'n test. En dan, in het geval van die, die Duitse landesbank, Turingen die zeggen, nou, we doen gewoon niet meer mee, hm. Nou zeiden we het net al eventjes. Uh, vorige keer was het een beetje een Mickey Mouse-test. Uh, nu is het strenger. Uh, verwacht je dan ook dus dat meer banken niet zullen slagen... dan die zeven van vorig jaar? Uh, ja, de, de verhalen gaan dat er zo'n 10 tot 15 banken zijn... die het niet zullen halen. Met name dan weer aan de periferie. In die landen waar, waar het al moeilijk gaat natuurlijk. Uh, Spaanse banken, Griekse banken wellicht... Uh, men hoopt eigenlijk dat er meer banken zijn waar boven water komt... duidelijk wordt dat ze er zo zwak voor staan, dat er iets moet gebeuren. Want vorig jaar had je die test, kwamen de zeven banken uh, niet door. En de rest allemaal wel. En een paar maanden later hadden we het probleem in Ierland... dat plotseling de hele Ierse bankensector omviel... allemaal genationaliseerd moesten worden. Daar is tientallen miljarden ingekropen... terwijl al die banken waren geslaagd voor de test... Nou, dat dus niet meer, zeggen ze. Maar verwacht je dan niet juist veel onrust... Als, er, als blijkt dat veel meer banken eigenlijk niet bestand zijn tegen een crisis... en te weinig geld in kas hebben? Ja, dat is het probleem eigenlijk met deze hele test. Er zijn dus voorstanders die zeggen... jongens, vooral transparant zijn. Politiek roept dat met name. Want ze zeggen, dat gaat allemaal belastinggeld naartoe. Dus dat moet je vooral transparant spelen. De mensen willen weten... weet wil je het vertrouwen van de mensen terugwinnen in de banken... moet je open kaart spelen. De banken zeggen, ja, dat is allemaal wel goed en wel... Maar als nu blijkt uit die test dat meerdere banken niet slagen of maar niet slagen... dat neemt ook echt eh, dat zorgt niet echt voor meer vertrouwen. Mm. Bovendien komen die banken daardoor in problemen. Want als er tekort is aan geld en ze moeten de kapitaalmarkt op om geld op te halen... om die buffers te vergroten, dan zeggen de markten tegen hen... ja, maar jullie hebben een slecht cijfer gekregen, ja. we vertrouwen jullie niet. Dus het geld dat we willen aantrekken kan niet of wordt veel te duur. En dan heb je eigenlijk een visuele cirkel. Dan moet je geld hebben en kun je het niet krijgen. Nee. Maar aan de andere kant, wat jij zegt, die openheid dan geeft wel aan dat je er dus dan iets aan kunt doen. En dus dus weliswaar we op, op wat langere termijn het vertrouwen kunt herstellen. Want wat gebeurt er met de banken die zakken? Uh, die banken die krijgen een aantal maanden de tijd om uh, geld op te halen. Dat wil zeggen, of zelf de kapitaalmarkt op te gaan Dan wel spullen verkopen waardoor ze geld in huis halen. En als dat allemaal niet lukt, om welke reden dan ook. Dan kunnen ze weer aankloppen bij de overheden. Want de Europese regeringsleiders hebben wel met elkaar zo'n beetje afgesproken. Van als er banken bij ons in de problemen komen. Dan zullen we hoe dan ook laat wel iets moeten hebben. Als een soort vangnet voor zo'n bank. Nederlandse banken slagen? Allemaal. André Meijema, dankjewel. Dan naar uh, Rotterdam, de toren. Een 70 meter hoge schoorsteen. Moet vanochtend gesloopt worden in de havenstad, want de schoorsteen is door de harde wind een beetje geknakt. Matthijs van der Wiel was bij het begin van die sloopwerkzaamheden. Nee, met de, met de schaal met de van. Het kranenbedrijf heeft de twee grootste machines uh, hier neergezet vanochtend. En dan weten uh, we wat die weegt. Ja, ja dit zijn wel uh, de grotere kranen. Een hele speciale klus voor u? Het is even spannend om dat uh, bovenste deel eraf te halen. Kijken wat hij bij die knik doet. Ja, het is uh, ja, afwachten wat hij gaat doen als we hem uh, pakken. Waarom konden die kranen nou gisteren niet worden opgezet in, in de wind? Want het zijn hele zware apparaten. Ja, maar boven de windkracht 4, uh, 5 kan je niet meer met, dit, uh, marsdeel, of met deze mastlengtes uh, veilig werken. Je zegt wachten tot de wind gaat liggen? Dan moet je wachten tot de wind gaat liggen en, uh, om het uh, veilig uh, te kunnen doen. We willen allemaal thuiskomen. Ja, toch? Twee enorme kranen zijn het. De een met kettingen waarmee het bovenste stuk van de schoorsteen wordt vastgehouden. En aan de ander een bakje met daarin twee mannen en een snijbrander. snijbrander. En dan, uh, ja, dan snijden we hem door. Hoe dik is dat staal? Uh, volgens de berekening in twee centimeter. Wat denkt u, hoeveel tijd heeft u nodig om er zeg maar, één zo'n stuk uh, af te zagen? Een uh, uurtje, anderhalf. Okay. Dat is een flinke klus dus. Ja, moet zeggen, dat is ook voor de nugste keer als een meisje hoog. Oh. <laughs> Sterkte zo. Ja, dankjewel. Niet terug in zijn eigen ring van de oké. Oh, oké, okay. okay, uh, Hans. Okay. Voor mij... Wacht uh... je ja. omhoog. Ik ben nog één, ik mee dat Hele moment. En een koevoet. Ja. Ja, zo een het, het laatste stukje. Het hoofdgereedschap van de sloper. Dan gaan ze. Dankjewel. Succes. Uh, dankjewel. Thijs van de Wiel. Nog even doorpraten. met deze is hij al wat korter. Dat is gewoon steen. <laughs> nog niet, maar ze zijn druk bezig. Ja, Als een, als een, als een lange worst waar stukjes vanaf worden ge, ge, gehakt... gaan ze hem demonteren, deze schoorsteen. En ze zijn nu al een uurtje bezig. Ik zag wel allerlei vlokken isolatiemateriaal naar beneden vliegen. Want dat zit er nog omheen, dat moest er eerst af. En nu, wat zijn ze nu aan het doen? Ik vraag het even aan de meneer van het sloopbedrijf. Als ik het van hieronder goed kan zien, hebben ze nu de buitenmantel met isolatie er inderdaad af. En gaan ze zo meteen starten met het doorsnijden van de stalen schoorsteen zelf. Even afwachten hoe vlug dat gaat. We schatten in dat hij twee centimeter dik is. Dus ik denk dat daar een, ze daar eens een drie kwartier aan gesneden hebben, dat daar toch, ja. toch veel gelegen is. En dit zijn nog maar, dan wordt u gebeld. Is het vanaf de kraan? Nee, dit nee, is... Uh, nou, dan is. kunnen we doorpraten. Ja. Dit zijn nog maar de eerste vijf meter. Het is 70 meter hoog. Ja, een Enorm project. Ja, dat klopt. Nou, de eerste vijf meter doen we omdat het natuurlijk het moeilijkste stuk is bovenin. Uh, we hebben met uh, wat berekeningen en inschattingen het gewicht uh, van de schoorsteen proberen te bepa bepalen. Dus dat moet je echt hebben. Dus ja, we gaan... Uh, ja, we gaan eerst het eerste stuk eraf wijzen, vijf meter, uh, zodat we zeker veilig zitten. Uh, daarna kunnen we met de kraan precies het gewicht van, uh, van de schoorsteen bepalen. En zal er uh, in, het, in de vordering van de schoorsteen wel ook met grotere delen naar beneden gehezen worden. Ja. U bent sloper, hè? En dan is dit heel piet Luttig demontagewerk Je zou zeggen, er is helemaal niemand in de omgeving. Het is een industrieterrein wat uh, toch een andere bestemming heeft. Er komt helemaal nieuwbouw hier. Neerhalen dat ding, wat maakt het uit? Waarom moet het allemaal zo langzaam? Nou ja, dit, dit is gewoon de veiligste manier. Neerhalen en vooral in zo'n situatie dat hij al geknikt is. Ja, dan ben je de, de controle... Eh, Mooi beeld, hè? Dat hij die... zo neerstort, zo langzaam omvalt. Ja, de, de meeste mensen vinden dat wel het mooiste, ja. mooiste beeld, Het ja. is maar... helemaal niet spectaculair hier... voor alle mensen die hier achter het, het lint staan te wachten. Nee, het is eigenlijk maar lang wachten zo, hè? Voor <laughs> jullie. Ja. Nog de hele dag bezig dus. Ja, ja we zijn er hier de hele dag mee bezig. Ja. Ja. Hij hangt dus vast aan de kraan. Is het echt, echt gevaarlijk? Want ja, er zit dus een knik in, halverwege. Dus staat hij uit het lood. Maar dreigt hij echt om te vallen anders? Nee, en, uh, wij zijn van mening dat hij niet uh, dreigt om te vallen. Hij heeft gisteren om een uur of half drie is hij, uh, is hij scheef komen te staan. Uh, vanaf half drie tot vannacht heeft er eigenlijk nog uh, gedurende de hele tijd uh, harde wind gestaan. Dat is ook de reden dat hij geknikt is. Uh, dus ik verwacht met dit weer niet dat hij verder gaat knikken. Nee. En toch gebeurt het. Nou, Ze zijn nog wel de hele dag bezig. Dus hier aan de Keilerweg in Rotterdam. Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse kredietwaardigheid is weer in het geding. En een vulkaanuitbarsting in Indonesië. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten.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 In Boston zijn twee vliegtuigen van luchtvaartmaatschappij Delta Airlines tegen elkaar gebotst. Tijdens een taxiën de vleugel van een Boeing 767 die op weg was naar Amsterdam, raakte de staart van een kleine vliegtuigje. En deze inzittende van het kleine toestel lag te slapen en voelde opeens een schok. Well, I was pretty much getting ready to take a nap and, uh, we just felt the jolt and uh, heard a loud bang and that was it it was I mean it was very odd Some we ran off the runway but... Uh, we de run runway. had De vliegtuigen keerden na het incident terug naar de terminal om de schade te laten onderzoeken. De passagiers zijn daarna overgestapt op andere vliegtuigen. Op het Indonesische eiland Sulawesi is een vulkaan uitgebarsten. De Lokon spuwt as, lava, zand en stenen honderden meters de lucht in.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 De strik is in protest tegen compulsorie redundenties van de BBC World Service en BBC Monitoring. De BBC zei dat het had to lose 387 posten in de World Service en BBC Monitoring, volgens reglementen. In november vorig jaar werd er ook gestaakt bij de BBC, toen vanwege een aanpassing van de pensioenen. En er wordt actie gevoerd bij het hoofdkantoor van Nike in Hilversum. Leden van Greenpeace hebben het gebouw beklommen... en een groot t-shirt op de voorgevel gehangen... waaruit groene vloeistof druppelt. Die t-shirts van Nike worden in China gemaakt. En volgens Greenpeace lozen de producenten daar giftige stoffen... in het oppervlaktewater. Nike, maar eigenlijk ook Adidas, die uh, halen hun kleren voor een groot deel uit China. Die toeleveranciers die lozen het giftig water gewoon in het oppervlaktewater. De stoffen die wij gevonden hebben bij die fabrieken... zijn in Europa niet meer toegestaan. En ook zien we dat er in Europa nog veel kleding wordt geproduceerd. Dus als we in Europa zonder die gifstoffen kunnen produceren... dan moet dat in China natuurlijk ook mogelijk zijn. En hoe lang de actie in Hilversum duurt, is onbekend. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De neerslag trekt geleidelijk naar het noordoosten... maar tot het middaguur kan er in de noordelijke helft van het land... van tijd tot tijd wat neerslag vallen.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 ANWB-verkeersinformatie. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Knoopend Zaandam en Knoopend Koenplein... staat een file van 3 kilometer lengte. Op de A29 bergen op zomer richting Rotterdam nog steeds een spoedreparatie aan de gang... tot uh, na schatting 11 uur van vanochtend. Tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht is de file opgelopen tot 13 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Je kunt het beste omrijden via de Dijkbrug.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 De dertiende etappe staat op het programma van Po naar Loerde over 153 kilometer met een flinke pukkel onderweg, de Kool Dobisk. Rio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Die rit naar Lourdes. dus als je nou voor één renner een kaarsje zou mogen aansteken, wie wordt het dan? Dat zou uh, Robert Geesink wel uh, moeten zijn, uh, dat hij in ieder geval in de Tour blijft. En dat hij misschien, hopelijk dan, toch wel enigszins herstelt. Kijk, de klassement van hem kunnen we vergeten. Maar Robert Geesing zou hele mooie dingen kunnen laten zien in de Alpen. als hij tenminste fit is. Dus dan laat ik het kaarsje maar voor Robert Geesing aansteken. Hoe groot is de kater bij het, bij het Nederlandse kamp, Gio, Want Geesing door het ijsgezakt. Mollema kwam ook niet omhoog. Ogerland is het trui kwijt. Ja, echt alles wat je maar uh, kon bedenken aan, uh, aan tegenslag, dat, uh, dat was er gisteren. Het enige lichtpuntje, eerlijk gezegd, was het rijden van Laurens ten Dam... die ja. nog heel lang meeging in die kopgroep of de groep met de klassementsrenners. Sterker nog, hij reed er een tijdje voor. Maar uh, voor de rest was het inderdaad uh, ja huilen, huilen met de pad op. En uh, de klap van Robert Geesink is natuurlijk de grootste klap geweest... Want ja, het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat een klassementsrenner tijd verliest, een aantal minuten verliest en dat hij op de slotklim niet meer kan aanhaken. Maar wat er gisteren met Robert Geesink gebeurde, ja, dat was wel echt uh, een hele forse klap al lossen op de ene laatste colde kolde toemelen. en dan uh, ja, ruim 17 minuten verliezen en nu 20 minuten achterstaan in het algemeen klassement. En het was niet alleen Geesink, hè. ook uh, Luis Leon Sanchez, de nummer twee van het klassement, de, de, de schaduwkopman van Rabobank, uh, toch ook wel een beetje de man, Waarvan Rabo het uh, had moeten hebben. De man die trouwens ook wel een etappe natuurlijk al heeft gewonnen, maar ja, die zakte ook finaal door het ijs. Je zei het al, Bouke Mollema, die kwam als een van de laatste binnen. Ziek, zwak en misselijk. En ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar de nou, kade is groot. <laughs> ja, doe maar niet, Guido. Hey, de etappe um, van vandaag, die Col die de Obisque, is dat een, een, uh, kol, een etappe voor klassementschrijven? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de klassementsrenners zich vandaag koest houden... Um, omdat de afstand tussen de finish of de doorkomst op de koldo Bisk en de finishplaatsen dus is gewoon te groot. Um, het lijkt een beetje op de Tour van twee jaar geleden... Toen een aantal etappes hadden, een aantal zware bergetappes... maar daarna vlakten het af en dan was het nog 40, 50 kilometer tot aan de streep. En dan zag je dat die klasse mensrenners elkaar toch in een greep hielden. Ja, ik denk echt dat het vandaag toch een kwestie zal moeten zijn van een kopgroepje. Een kopgroepje met natuurlijk goede klimmers, want uh, anders kom je niet goed, zit hier op Bisco over. Maar dat die uiteindelijk op de streep en loerders mogen uitvechten wie de etappe gaat winnen... en dat de klasse mensrenners denken aan de dag van morgen. Want ja, dan komen we weer berg op aan, op plateau de Bijen, ook alweer... Zo een legendarische aankomst. En uh, daar zal ongetwijfeld wel weer het vuurwerk uh, komen. Kijk eens aan. Nou, we horen je vandaag niet. Gio, dankjewel. dank je ja. wel. Langs de route van de Tour de France. Paul Sanders. Paris Aux yeux de filles. Fille. Fille. Et De eerste echte bergetappe van gisteren was een aanslag op de reserves van de renners. Want na bijna twee weken tour zijn die reserves al aardig op. En dus moeten renners goed eten. Dat doen ze al heel de dag natuurlijk op de fiets, maar ook s'avonds in het hotel. Normaal kunnen renners alles eten wat ze willen, maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn bijvoorbeeld mensen in het peloton met een aangepast dieet. Maarten Tjellingi van de Rouwbankploeg is er zo één. Hij is vegetariër. Uit overtuiging, al zijn hele leven lang. Ja, dit is begonnen toen ik geboren werd. Noem maar nou, dat waren vegetariën. Die hebben mij dat uh, dus meegegeven vanaf geboorte. Dus uh, dat, uh, ja, voor mij is het echt maar de, de, de normaalste zaak van de wereld. Uh. Je bent gewoon nooit opgegroeid met vlees? Juist, ja. Hoe ziet jouw nu eruit? Wat, wat eet jij op een dag?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 dan zeggen ze ook van ja, je moet meer eten dan een gemiddelde coureur in het in, in peloton. En, uh, nou, ik, ik, ik merk het niet nee. zelf. Dus ja, of, of ik kijk niet goed, maar ja, do, ik zie het niet. Nee. Wat eet je eigenlijk het liefste? Uh, dat is een goede vraag. Ja, pizza eet ik heel graag. Ja, en dan vooral uh, eentje die ik zelf gemaakt heb, zeg maar dan de topping zelf kan kiezen. Dan, uh, ja, daar maak je me wel blij mee. En wat zit er op een pizza van Maarten Celindie? Ja, in ieder geval uh, ja, de basisingrediënten. Ik bedoel de, de tomatensaus uh, met ja, misschien wat verse tomaten erdoorheen, Dat basilicum. Uh, ja, en, en dan vanuit die, ja, daar ga ik meestal alle kanten op. Ik bedoel, uh, soms wat, uh, wat, wat blauwe kaassoorten. Uh, uh, wat, wat, wat verse groenten. Uh, wat mozzarella erop en dat soort, uh, dat soort lekkere kaassoorten. Je bent een van de weinigen die vegetariër is in de ja. peloton. Er zijn steeds meer mensen die geen vlees gaan eten.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 Ja, je zit gewoon aan het eind van de voedselketen, dus er kan, er kan, elke vervuiling kan in het vlees zitten. En, en, dat, ja. Ja, wat mij betreft zou, zou iedereen gewoon een keertje wat minder vlees kunnen eten. En, uh, of, of, of echt gewoon, ja, gewoon goed vlees eten, waarbij je ook weet wat, het gewoon, wat, wat erin zit. En, en, ja, Komt dat door, is daar dus een voorbeeld van, want iemand die tegen de land loopt. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar wordt het serieus genomen in het peloton en in jouw ploeg? Of worden er wel eens grappen over gemaakt? Nou ja, kijk, ik moet, ik moet nu nog steeds, na nou drie jaar bij de ploegen, en ik moet nog steeds...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 A demain. Hij zat er doorheen. Robert Gessing. geldt dat ook voor zijn fans. Horen we zo van de voorzitter van zijn fanclub. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB en de hart. Ja, en het gaat weer over de of nog steeds over de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Er wordt een gat van 12 bij 5 meter gedicht, hebben we net kunnen horen, door Rijkswaterstaat. Tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht staat daarom daar 13 kilometer. Je kunt het beste omrijden via de Moerdijkbrug. En niet via de N217 Spijkenissen richting, uh, Spijkenissen richting Doordrecht. want er staat daar 2 kilometer voor de Kiltunnel. Dit is de Tour Ontwaakt. Met Marcel Oosten en Lara Rensen. En het is kwart voor negen. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 43 Elle voulait que je l'appelle Venise Vous me voyez maille la voix soumise en gondolier en pour une cerise Pour avaiser Elle voulait qu'on l'appelle Venise Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée des en mariné Si elles veulent s'appeler venir Prenez-les donc bien au sérieux n'essayez pas de trouver mieux de trouver mieux Fuil, sans ses valises, vers des brouillards mystérieux. Parfois le rij, fait de banquise, puis préférait parzin furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les rats brisés, les chines soumises en marche pied Me penchant comme la tour de Pise Pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle venisse Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Julien Leclerc, een van de populairste tieneridolen van de jaren 70 uit Frankrijk. In 1975 werd dit nummer Venise een hit. Het ging niet goed met Robert Gezing. U heeft er al genoeg over gehoord. Hij moest los op de Tourmalet en kwam op bijna 18 minuten binnen... achter de andere favorieten. Henk Houwer van de fanclub van Robert Gezing. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zat u te kijken of te luisteren? Ik zat te kijken in het plaatselijke café op een groot scherm. En toen zag u het al? Ja, hij schudde met zijn kop. Ik denk van uh, nou, no, no, dat gaat niet goed. En dan op zeven uh, kilometer van de top moeten lossen. Dat is niks voor Robert. Nee. Maar ja, het is wel gebeurd. Ho hoe komt het, denkt u, meneer Houwer? Nou, ik denk dat die blessure toch wel uh, enorm doorwerkt uh, na die, die, die verschrikkelijke valpartijen. En uh, had ook later zag je dat hij nog van die grote pleisters op zijn rug had. Uh, mm. Ik denk niet dat hij uh, pijnvrij is. Nee, is het de pijn of zit het bij hem tussen de oren, denkt u? Ja, dan, van het een krijg het ander, de Eerst, denk ik, de pijn en uh, nou, uh, nou misschien gaat het mensen al ook doorwerken. Hij... Maar ik denk dat hij uh, zich daar wel over inzet, uh, de aankomende dagen. Hmm, dan hebben we het ook nog over, meneer houden. Maar is hij niet te jong om deze druk al aan te kunnen en dan ook nog de fanclub achter hem? Nou, wij hebben sowieso gezegd van... Uh, uh, het duurt nog wel vier, vijf jaar voordat hij... Uh, heel hoog op het podium komt te staan. Dat, uh, dat wisten wij sowieso al wel. En hij deed ook nog steeds mee voor de jongerenintrouille. Dus dat uh, vergeten vaak mensen ook. Hè. Het is nog een heel jong ventje. <laughs> ja, dat is waar. Um, uh, hij zei gisteravond tegen onze verslaggevers... dat hij wel doorgaat tot Parijs. Uh, dat hij het ook prettig vindt om nu even niet te hoeven aanhaken. Um, is dat een goed besluit, denkt u? Oh, sowieso. Uh, uitstappen dan uh, krijg je na die tijd... Uh... Ja, dan, dat, werkt, dat, dat doet nog veel zeerder. Als je dan thuis bent, dan denk je van... Uh, nou, dat is uh, toch niet de beste beslissing geweest die ik heb genomen. Maar dat dus zou je ook jammer ook vinden? Zo, uh, en je krijgt ook veel meer ervaring hè, als je ja. uitvindt. dat dus zou je ook jammer vinden als je uitstapt? Ja, tuurlijk, uiteraard. En er zit misschien nog wel een uh, hele mooie klassering in, in een uh, etappe of zo. Dus uh, er zijn nog uh, vele uh, mogelijkheden, hè. op een dag succes of wat ook. Wat hij nou nodig heeft zijn enthousiaste landgenoten. Langs de ja. kant met spandoeken. Hup, Robert, heeft u nog plannen? Ja, we gaan wel naar Parijs met een bus vol. Uh, we hebben uh, net geslaamd uh, de laatste twee ingeschreven. En, uh, maar uh, op het ogenblik, uh, ja, ik kan niet weg. Ik heb een zaak en ik moet nog een beetje werken. En uh, ik heb pas later vakantie. Maar goed, u gaat wel naar Parijs. Voor u is de Tour dus ook nog niet voorbij. Nee, uiteraard niet. Uh, de Tour is pas voorbij als ze in Parijs zijn, hè? <laughs> Ja, officieel. Maar ja. U, u zegt niet ik vind er niks meer aan. Nee, uiteraard niet. Nee, nee, ook al uh, fietsen Robert uh, niet top. Het is, uh, de, de tour is gewoon geweldig. Oké. Okay, nou, Geesink gaat hem in ieder geval niet meer winnen. Wie wel? Uh, ik denk Evans. Oké. Okay. Nou, ja. gaat u nog wat extra's doen trouwens om Geesink aan te moedigen? Extra's doen? ja. Yeah? Nou, uh, wat gaan we doen? Ja, dat dat ik niet. Nee, ik nou, kan dat niet van hieruit uh, heel hard schreeuwen en heel uh, <laughs> schreeuwen. Het nee. lijkt, me, lijkt me een beetje moeilijk. lijkt me ook wat zinloos. Henk, gouden, dank. En uh, succes en sterkte. De komende ja, tijd van de Frankfurt van Robert Geesing. Le Tour de France de 2011. Hier Jeroen Dillard. Om redenen die even mysterieus als mistig zijn... is de 17e juli nooit een nationale Nederlandse feestdag geworden... anders dan de 14e die in Frankrijk alweer voorbij is. Het ligt misschien aan de historische reden voor de viering. 14 juillet is de viering van de bestorming... van de gehate Bastille-gevangenis in Parijs... het begin van de Franse revolutie... 1789. Op 17 juli 1951 beefde Nederland door een tuimeling. Komende dinsdag is het 60 jaar geleden dat Wim van Est van de Obiesk naar beneden stortte en het overleefde in de gele trui. Hoewel dat een mirakel was, is het nooit op de kalender gekomen om elk jaar fors te vieren zoals de Fransen dat doen. De Nationale Nederlandse Feestcommissie moet er toch eens over bijeenkomen. Vooral na de meest recente zondag, de 10e juli. De nu al onvergetelijke dag van de val van Johnny Hogerland. Wat dat ravijn was voor Wim van Est is het prikkeldraad voor Johnny. Ondanks de 33 hechtingen is het het beste wat hem kon overkomen. Hij kan er nog jaren plezier van hebben. Van Est heeft het nog lang na zijn loopbaan laten inviteren om over zijn wonderbaarlijke obiskische overleving te vertellen en kreeg daar passend voor betaald. Een peetje-organisator legt bij een avondje Hoge Land achter het podium een rol prikkeldraad neer met een tang... om dat na Johnny's optreden per gekrulde meter te verkopen als souvenir aan dat schrikbarende moment, eventueel met een stukje afgebroken paal. Nog even en de aan gescheurde broek van Johnny wordt in productie genomen als reliquie. De firma Soleil doet er goed aan om Ierseke op te nemen in zijn vakantiepakketten als bedevaartplaats van het prikkeldraad. Ik overpeins dit op een stille, groene plek aan de voet van de Pyreneeën. De gebeurtenissen moeten even bezinken, een plaats krijgen op het niveau van het laagland. Nederland beleefde deze tour intense hoogte- en dieptepunten van heroïek. Maar er is een voelbaar verschil tussen de ervaringen van Robert Geesink en Johnny Hogeland. Robert was de gehoopte held, Johnny de held die zich openbaarde. De één hoofdpersoon van een zorgvuldig opgebouwde constructie vol verwachtingen, de ander de protagonist van een scenario dat de wereld niet voor mogelijk hield. Een omkering van heldendom waarin Geesink niet minder heldhaftig is geworden... want zijn lijden is intens... maar scoort minder in het algemeen klassement voor aansprekende heldenfeiten. Het wonderwater van Loerden zal geen heil brengen... naar de nieuwe Leidensweg over de Obisk. Het kan er niets aan veranderen dat Nederland de echte hogerland heeft leren kennen... terwijl de ware Geesink uit beeld raakte. Les tweets du Tour... Michiel Elijzen, ploegleider van de Omega Pharma Lotto-ploeg. We hadden hem gisterochtend in de uitzending. En hij is duidelijk de leukste thuis. Eerste, bergrit vandaag. Twittert hij. Gisteren had goede benen. Schakelde één keer verkeerd op Tourmalet. Maar Luz Adidin was ouderwets gasgeven. Ik heb één keer getankt. Opjas. Ja, leuk. En een andere tweet van Elijzen. Ik leid ploeg. Jij leidt ploeg. Hij leidt ploeg. Wij hebben ploeg geleden. kaal is ploegleider zijn niet simpel. Ja. Maar Cavendish is positief over zijn landgenoot Thomas... die gisteren een tijd lang in de aanval was. Nice ride by the Welsh cake Jaron Thomas today. Class rider, class guy. Well, as much as a Cardiff boy can be. Goeie renner, nou ja, althans voor een jongen uit Cardiff. Al dus Cavendish. Alberto Contador waardeert de massage die hij ondergaat. How a massage is good after more than six hours on the bike... and more than 5.000 calories. I was just at the end, but I'll go day by day. Congrats, Samu. En de van gisterkosten komt het door 5000 calorieën. En hij feliciteert de etappe winnaar Sanchez. Steven de Jong, ploegleider van Sky, keek Gisteravond televisie na het programma van Mart Smeets de avondetappe. En zijn tweet is na afloop. Hij twittert de Jong. Zo, dat was dan de RVT etappe Gaan we slapen? Ja, we gaan slapen. Good night all. Ja, hashtag. Nou ja, Lars Boom twitterde zojuist. Er staat de wekker om kwart voor tien, want het is tien uur ontbijt. Ding dong, acht uur bloedcontrole, UCI. Snel erin, een beetje gedoken. Slechts uh, heerlijk uitslapen. En uh, vele onbekenden onbekende twitteren over Johnny Hogeland. Bijvoorbeeld dat hij nodig moet gaan twitteren. Hij zou misschien meteen 1 miljoen volgers hebben. Iemand anders vindt dat hij een medaille verdient na zijn aanvalspoging gisteren. En dat met 33 hechtingen. Nou. Zo dadelijk uh, gaan wij praten na het journaal van 9 uur, onder andere over de Europese economie... Een schuldenberg waar je niet meer overheen kijken kan. Niet alleen Europese landen, maar ook de Verenigde Staten... zitten nu midden in een discussie hoe je de problemen op moet lossen. We hebben de gast Joost van Leenders, econoom bij BNP Paribas Investment Partners. We gaan even naar Turkije. Bram Vermeulen volgt al een hele tijd het voetbalschandaal, het omkopingsschandaal. En nu is Bezikta's daar ook bij betrokken, ook een grote Turkse club. En winnaar afgelopen seizoen van de beker. En wat heeft Bezikta's nu gedaan? Die hebben de beker teruggegeven aan de Turkse voetbalbond. Wat daarachter er zit horen we zo dadelijk van onze correspondent in Istanbul. Dit tweet In Nederland breken ieder jaar meer dan 45.000 branden uit. Ik weet precies wat het is. De ingang zit aan de zuidkant, jongens. De kosten om ze te bestrijden zijn torenhoog en niet meer te betalen. Het aantal uitdrukken wat wij hebben op jaarbasis stijgt alleen maar. De verbeterplannen liggen klaar. De toekomst van een brandveilig Nederland in de serie Vuurmeesters. Deze week bij Goeiemorgen Nederland. Iedere werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De mannen van staal. Een unieke verzameling liedjes van Rowan Heerzen en vrienden. Met de openzits. Jurk. Nick Schilder. En ook Raccoon. De 3 En Guus Beewis. Mannen van staal. Het nieuwe album van Rowan Heerzen. Nu verkrijgbaar bij Free Records Shop. Spaar en maak kans om als VIP naar de finish van de tour te gaan. Ga naar rabobank.nl slash Dit is Radio 1.